gaan het wel met het NOS-journaal. President Poetin, de de Eerste Kamer... heeft de president daarvoor toestemming gegeven. Volgens Poetin zijn de troepen nodig op de Krim... om etnische Russen en de Zwarte Zeevloot te beschermen. Maar in de motie spreekt het Kremlin over de inzet van militairen... op het grondgebied van Oekraïne. Dat laat de mogelijkheid open om ook op andere plekken... dan de Krim militaire actie te ondernemen. President Turchinov van Oekraïne... heeft in een reactie de Nationale Veiligheidsraad bijeengeroepen. Lokale partijen gaan het bij de gemeenteraadsverkiezingen van 19 maart nog beter doen dan vier jaar geleden. Dat meldt Binnenlands Bestuur na een peiling onder meer dan 10.000 kiezers. De lokalen zouden ongeveer 30% van de stemmen krijgen, ruim 4% meer dan vorige keer. Ze zijn vooral populair bij mannen van 50 jaar en ouder met een middelbare opleiding die buiten de grote steden wonen. Andere partijen die het volgens Binnenlands Bestuur beter gaan doen dan in 2010 zijn D66, de PVV en de SP. De de VVD en de PvdA zouden allebei 5% verliezen. Een groep mannen met messen heeft op een treinstation in China mensen neergestoken. Dat gebeurde vannacht op het station van Kunming in de zuidwestelijke provincie Yunnan. Er zouden twee doden en 18 gewonden zijn.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 Snelheid, slimheid en behendigheid op de nieuwste spelletjes en kermisattracties in Familyland. lekker uit en zie een In Circus du zit jij op de eerste rij. Kijk je ogen uit in onze bioscoop bij de allernieuwste films. In Circus du ben jij de artiest. Vermaak je in ons casino aan de bingo, roulette, poker en blackjack tafels.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 Not fashion So what you're trying to say Everybody wants to tell What's already been sold. Everybody wants to tell What's already been told What's the you of money If you ain't gonna break the mold Then at the center of the fire There is cold. All that glitters Ain't gold now an official member of the new power generation welcome to the welcome to the dawn Zfm of money